8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. Een volle studio met boeiende gasten. En we lanceren vanavond een unieke actie rond de Derby der Lage Landen. Daarover straks meer. Eerst het NOS Nieuws met Martijn van Beek.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 De verdachte kreeg op 22 juni ruzie bij de ingang van de basisschool met zijn ex-vriendin. Hij probeerde haar met een mes te steken waarop een andere vrouw tussen beiden kwam. Die vrouw overleefde de steekpartij niet. De ex-vriendin raakte gewond. HSBC, de grootste bank van Europa, was miljarden dollars van Mexicaanse drugskartels wit via filialen in Mexico en Amerika. Door deze operaties verdwijnen de drugsgelden in de legale Amerikaanse economie. Dat zegt de Subcommissie Binnenlandse Veiligheid van de Amerikaanse Senaat. Die commissie houdt een hoorzitting... waar directieleden van de bank verantwoording moeten afleggen. Met name de HSBC-vestiging in Mexico wordt bekeken. Hoewel het land een verhoogd risico kent... door de aanwezigheid van de drugscartels. schieten controle op de grote financiële transacties ernstig tekort. Alleen al in 2007 en in 2008 stuurde de Mexicaanse vestiging... 7 miljard dollar in contanten naar HSBC in Amerika... Een topman die verantwoordelijk is voor het toezicht binnen de bank... zei tegen de commissie dat hij die functie neerlegt. Hij blijft wel bij AHBC werken. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking... en verspreidt over het land wat regen. Morgenochtend bewolkt en vooral in de noordelijke helft enkele buien. Morgenmiddag vanuit het zuiden droog en geregeld zon. Het wordt dan 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 We hebben Anne-Marie Joortsma over voetbalhooligans en schoolzwemdiploma's. En misdaadjournalist Paul Vughts over drugs, voetbal en baderhari. En journalist Raf Willems en oud-voetballer Boer... over een uniek initiatief rond België en Nederland. Maar eerst valse e-mails van de politie. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft uh, meer reden dan ooit om te waarschuwen voor oplichters die toegang in uw computer proberen te krijgen. Ze versturen valse e-mails, zogenaamd ondertekend door de politie. Woordvoerder Jos Klaren van het KLPD, goedenavond. Goedenavond. Hoe zien die valse e-mails eruit? Nou, dat zijn berichten die worden gestuurd namens het KLPD, tenminste zo lijkt het. En dan wordt er gevraagd om op een link te klikken om zo uh, zaken te kunnen regelen. Het uh, is niet de eerste keer dat dat soort mails worden verstuurd uh, namens het KNPD... maar wij raden mensen aan om die mail uh, niet uh, uh, te openen... Hè. in ieder geval de link niet te openen en het bericht gewoon als spam uh, te beschouwen. Wat, wat is de boodschap uh, die erin staat? Nou, de boodschap is dat er uh, het woord politiebericht wordt gebruikt... en dat uw bedrijf mogelijk is aangevallen. En dat is bij tientallen bedrijven al binnengekomen, dat bericht, de afgelopen dagen. En uh, in die mail kondigt de afzender ook een grootschalig onderzoek aan... in samenwerking met uh, Securi Securitas... Maar goed, uh, het bedrijf zou slachtoffer zijn geworden van internetcriminaliteit. Maar dat is echt niet het geval. En ook het bedrijf Securitas is hier niet bij betrokken. Ja, dus het ziet er allemaal wel officieel uit. En, en, en er zit ook een link bij waar je op moet klikken, Dan word je geholpen? Nee, nee, want dan haal je malware binnen waar het Precies. door de besturing van je computer wordt overgenomen. Dus dat moet je echt helemaal niet willen. Dus je moet gewoon het bericht gewoon, uh, ongelezen weggooien en als spam uh, beschouwen. Ja, Hoe kwam je erachter dat die mailtjes werden verstuurd? Nou, we werden vandaag en gisteren al benaderd door diverse bedrijven uit het land die uh, dit soort berichten hadden binnengekregen. En verontrust waren wat dit bericht nu is van het KPD. Maar we hebben mensen toch uit de droom kunnen helpen dat het toch vanuit een, uh, een dubieuze hoek uh, komt en niet vanuit de politie. Uh, uh, uh, meteen weggooien zegt u, maar probeert u er ook wel achter te komen wie die mails verstuurt? Nou, mensen die uh, toch schade ondervinden van dit geheel kunnen toch bij de politie aangifte doen. En als uh, dat reden voor ons is om een uh, nader onderzoek uh, te doen, gaan we dat zeker uh, oppakken. Oké, okay, duidelijk. In ieder geval, uh, als je ze in je inbox ziet, uh, onmiddellijk deleten. Dankjewel Jos Klaren van het KLPD, het Korps Landelijke Politiedienst. En als u op de webcam kijkt, dan ziet u dat we een uh, volle studio hebben. Uh, vier gasten. En het is niet uitgesloten dat daar uh, later op de avond nog uh, mensen bij gaan komen. Raf Willems, uh, onze Belgische vriend, die uh, hangt nu zijn jas uit. Dat uh, belooft wat. Raf, goedenavond. Wat heb je voor plannen? Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Lekker, lekker uh, babbelen zeker. Lekker babbelen over Nederland-België onder meer. Hè? Ja, uh, ik ga toch eerst even naar de vrouw uh, van de avond. Annemar Jorisma. Goedenavond. Oh, jullie hebben altijd één vrouw aan tafel. Nee, nee, nee. We oh, hebben regelmatig ja, vrouwen. aan tafel. Soms wel drie. Zelf tegelijk ja Zo. wij doen wel eens dat gek. is fantastisch ja. <laughs> um, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. daarom de vraag Pvv wil 140 kilometer per uur als het kan. Ja. bel be wel heel snel in Almere, dus dat is een goed idee. nou ik ben het tegen. Oh. Uh, nou ik vind 140 kilometer past totaal niet in het verkeersbeeld in heel Europa eigenlijk niet meer. Uh, 130 wel. dat is eigenlijk wat in de meeste landen de maximumsnelheid op autosnelwegen, althans op een aantal autosnelwegen is. In Duitsland mag je op sommige stukken helemaal zo hard als je wil. Maar er gebeuren dus ook relatief veel ongelukken op de snelweg. En ik geloof dat 140 bij ons weer een grens overgaat... waarvan ik zou zeggen, zou ik niet doen. Zelfs als de weg helemaal leeg is? Ja, nou ja, de praktijk is dat mensen midden in de nacht... nog wel eens wat harder rijden. Maar ik, ik zou dat niet gaan reguleren. Nee, nee. Oké, okay, Dus half tien en tien gaan we uitgebreid met u praten. Ook over uh, het Audi-team waar u ja. in zit. Uh, ja. Want er schijnt een nieuw uh, soort... Tussen aanhalingstekens hooligan te zijn, geloof ja, nou ja, we hebben ze zo genoemd. En die heeft u zijn. ontdekt. Ja, wij, goed, hè? Ja, een nou, ja. nieuwe soort. <laughs> nieuwe soort Paul Vugst is hier ook. Uh, misdaadjournalist schrijft uh, veel voor het, uh, het Parool. Amsterdams Blad, dus veel Amsterdams onderwereldnieuws. Ik ben uh, daar fulltime in dienst, ja. vandaag. Ja, nou ja, daarom schrijft hij veel voor. <laughs> <laughs> zeg, um, um, um, jij hebt een, een groot stuk geschreven over een voetbalclub, uh, Shabab. Daar gaan we straks over ja. praten, tussen half negen en negen. Maar uh, ook in het nieuws vooral is uh, Bader Hari. Wat is dat voor man? Is, is het een aardige vent? Oh, zo goed ken ik hem niet. Uh, ik hoor dat hij heel aardig kan uh, zijn. Kan doen. Zijn. Uh, maar hij kan ontzettend goed vechten. Dat is ook zijn werk. Hij is uh, kickbokser. Uh, K1 heeft hij uh, een tijd lang gedaan. Toen wilde hij naar Amerika gaan om daar een profcarrière op te starten. Maar hij was heel snel weer terug. En nu doet hij weer K1. Maar wat hem in de krant brengt is... Dat hij, dat, ook buiten, dat hij ervan verdacht wordt, ook buiten de ring... Uh, in bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden... en vorige week, anderhalf week geleden, bij uh, Sensation in de arena... Uh, wild op zich heen te hebben geslagen. Dat is allemaal nog niet bewezen, maar uh, er zijn toch wel aanwijzingen... dat hij er, hij was erbij... en uh, hij wordt toch wel met uh, een hele trits zaken in verband gebracht... en daar heb ik voor het parool ook over geschreven. Ja, het is natuurlijk extra pikant, omdat hij uh, een, een nieuwe vriendin heeft... Ja, het society element is niet echt mijn eerste interesse, moet ik toegeven. Jij weet echt maar alles, hè? Hij is, uh, <laughs> hij is met uh, de. Ja, maar anders extra... zou het niet zo'n grote zaak zijn, jongens. Dat hij is, is met... ook waar, volgens mij ook. Hij is... ik moet... Nou, dan mag ik toch wel zeggen dat we in het parool al behoorlijk over hem schreven, Over de kwesties die buiten de ring zouden hebben gespeeld. Voordat uh, Estelle Cruijff, uh, de ex van uh, Ruud is zijn uh, huidige uh, vriendin. Uh, Wij schreven voor die tijd al over. Uh, maar je ziet nu wel dat, uh, dat het allerlei uh, society Precies. media die zich normaal met dit soort kwesties niet zouden bemoeien uh, nu ook en, uh... mm. we hebben het straks ook over is ja, half negen en negen ja. inderdaad en dus negen uh, en half tien gaan we het uitgebreid hebben over de derby der lage landen over Nederlandse België Raf Willems heeft uh, een paar weken geleden hier eens even wat uh, een bommetje neergelegd van is het niet leuk om daar wat meer mee te doen uh, rond die derby der lage landen uh, wat is er zo mooi aan Nederland België en België Nederland voor jou wat mensen niet weten is volgens mij dat het, het uh, de nummer drie van alle uh, voetbalwedstrijden op de wereld is. Ja, maar dat zijn statistieken. Ik vraag ja, maar emotie. Dat het wat... mooi was hè, in het verleden. Uh, dat die traditie er was. Ah. En ik denk een, een traditie in het voetbal, als die goed is, moet je die maar koesteren. En vanuit die traditie kun je aan de toekomst werken. Hm. En dat is het idee dat een beetje achter onze oproep intussen zat, hè Robert? Want jij bent de eerste die mee op de kar is gesprongen, zeker hè? Ik vind het prachtig dat jij meedoet, want dan moet ik niet ja, alleen nu. rondjes betalen. Dat is toch een grote voordeel in dit Ik ben het er wel mee eens, hoor. Ik ben vroeger jarenlang met mijn vader gingen we altijd naar alle interlands tussen België en Nederland. Dus ik heb vaak in Antwerpen de dierentuin bezocht als mijn vader in de stadion zat. <lacht> ik, denk, ik, ik, ik denk het ook dit jaar weer bewezen is, want Piet en Boer al. Uh, Excuseer mij, maar het is uh, dit is er ook <laughs> bewezen, denk ik. Want uh, iedereen ja. dacht België-Nederland. Nederland na de EK. Uh, ja. België in de voorbereiding. Maar het totale stadion is uitverkocht. Een maand voor. Ja, Langer dan een maand is, voor de wedstrijd. Voor een vriendschappelijke partij. Dus die derby, dat leeft. Ja. Vandaar ons idee. Laten we dat opnieuw uh, op de agenda zetten. De vrienden ja. van de derby... En er iets meer mee doen. Mee ja, dat vaak hè? Niet alleen een feestje. Zeker ook een ja. feestje. Nee, maar er zit veel meer aan vast. Ja. Zometeen zo'n 95 10 ja. ja. ik, ik wil even ja, jij mag Pieter ook komen. Ja, Breng je vrienden komen. Breng je vrienden mee? Hallo! Orde. <laughs> mag ik even Pieter Boer introduceren? Uh, 1988 was een mooi jaar, maar het had nog mooier kunnen zijn. PSV won de Europa Cup 1. Wij, Oranje, werden Europees kampioen. En Ajax had de Europa Cup 2 kunnen winnen. En toen was dat Pieter Boer. Ja, spijtig. Dus <laughs> dat <laughs> Pieter Boer van KV Mechelen... die zo nodig die bal erin, ja, ja, moest, ja. erin moest koppen. Ja, het was voor België natuurlijk een topdag. Uh, tegen het grote Ajax. En uh, ja, voor de, voor de stad Mechelen is het nog altijd een unicum. En inderdaad, ik kom nog veel Nederlanders tegen. Ik moet zeggen, er zit wel een verschil tussen Amsterdam en Rotterdammers. Rotterdamers zijn heel blij met mij af <lacht> en toe. En Amsterdam is dat minder. En ik denk dat ik hier tegen Amsterdam maar tegen zit. Ja, nou ja, goed, Sindsdien ben ben in Nederland ook niet meer ingekomen. Zo kwalijk nemen ze ja. het je dat ja. je bent in Mechelen blijven wonen, begrijp je? Ik ben in Mechelen blijven wonen. Ik ben nog altijd Nederland, dus ik krijg altijd netjes mijn paspoort. En zelfs uh, de consul: de generaal die uh, vindt het heel leuk om mij een paspoort te overhandigen, want dan gaat hij nog een half uur over voetbal zitten praten. Ja. Maar inderdaad, ik woon nu al een kleine 30 jaar in België ja. en tot nu toe uh, bevalt het wel. Doe je is met voetbal? Ja, ik, allerlei dingen eigenlijk. Uh, niet echt actieve trainer. Uh, het is wel zo dat ik een, een heel groot toernooi uh, voor gehandicapte kinderen opzet in België. Een beetje hetzelfde als de CVB, wat ze hier in Baanrecht hebben. Het is dat. Ja, het g hm. wat de derde, derde, derde editie aan gaat. Schitterend. Ik ben ambassadeur van de Special Olympics uh, van het g in België. Ik heb een eigen foundation opgericht vorig jaar. Uh, dus daar kan ik uren over tellen. En dan word ik ook heel enthousiast. Ja. Wanneer gaan we dat doen? Uh, twee dagen in die tijd. Dus, uh... <laughs> nou, dan gaan we, of we ja, het over je gaan het het, praten. Jij weet het altijd. Ja, ja. Uh, wanneer gaan we dat tussen degen en half tien? Want hij gaat ook een rol spelen in... Uh, tenminste, uh, in ieder geval kan aangeven wat voor rol... Ja. de derby de lagerande ja. kan betekenen... voor ja. de maatschappelijke betekenis van het voetballen. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja, we hebben ook gewoon... echt uh, actieve sport die op dit moment wordt gedaan. Het is niet echt de derby... en die houdt kamp Japan uh, Nederland op de... Ja, wauw. Nee, Japan is niet met de bus gekomen. Het is, uh, het is uh, een uh, leuke wedstrijd trouwens om naar te kijken. Belangrijke wedstrijd ook voor Nederland. Nederland heeft één keer gewonnen, één keer verloren. Uh, en nu staat Nederland voor met 3-2. Het stond 3-0. Maar de vorige slagbeurt van de Japanners was een uh, hele goede. Scoorde twee punten. En zo is het dus uh, spannend. Nederland staat nu aan slag. Eerst ook eens bezet omdat uh, Daanchi geraakt werd door de werper. En ik zit toch wel naar de regerend wereldkampioen. Want dat wordt nog eventjes uh, vergeten. Te kijken, hè, want Nederland... Nederland is regerend wereldkampioen. En dat is uh, ondanks het feit dat in uh, Japan honkbal volksport nummer 1 is. Japan nooit geweest de wereldkampioen. Honkbal wel Cuba, dat uh, ook aan dit toernooi meedoet. En uh, Nederland dus regerend wereldkampioen. Nederland staat dan ook voor met 3-2. Het eerste honk bezet uh, door Daanschi. En de slagman is maar Hij raakt de bal wel, maar de bal gaat fout. We zitten in de eerste helft van de vierde inning. Nederland leidt met 3-2 tegen Japan. Andy, je hebt een belangrijke taak op je. Dat weet je. In, uh, Ik weet het. Een spelletje tijd voor tijd. En helemaal gek gebeld de hele dag door alle presentatoren. Door Felix ik zeker. <laughs> wat, wat is even de, voor de mensen die het niet weten... de tijd voor tijd vraag van vandaag is... in welke minuut de werper wordt vervangen van Nederland volgens mij? Dat, dat ja. een vraag hey, is hoe laat? laat? Hoe laat, hoe laat ja. ja hoe laat. Oh, oh. Is dat al gebeurd? Is dat niet gebeurd? Nee. Het, het leek er even op in de vorige slagbeurt... toen uh, de Nederlandse werper Jacob Mark wel... vier hokslagen op rij tegen kreeg. En... Uh, uh, het leek er even op te coachen. kwam even praten met hem. Uh, maar er staan wel wat mensen warm te gooien voor Nederland. Maar ik denk dat het nog wel een kwartiertje gaat duren. voordat uh, Mark wel van de plaat af gaat. Oké, okay. goed. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. We Ja, de Bengals natuurlijk walk like an Egyptian. Feel in the feel. Fielemon, goedenavond. Renners hadden rust, uh, maar je hebt er flink van genomen, begrijp ik. Zo goed zelfs dat je je stem kwijt bent. Ga ik hieruit? Ja. Filemon, waar ben je? Ja, die is in slaap gevallen. Zo laat geworden. Ik hoorde hem vanmiddag vertellen dat, het, uh, dat hij in de vroege uurtjes is wezen stappen. Ja. We gaan nu een poging wagen om uh, eventueel via de gewone telefoon uh, contact met hem te krijgen. Voor mij is die Veel mossel... Beter. Ja, ik ben er. Pardon. Ja, oh, kijk. Ja, er zat een morsel fout, volgens mij. Wat zeg je? Ik zeg, er zat een morsel verkeerd in de verbinding. Oh ja, de, de, de verbinding is op dit moment... Niet goed. Het ja, ja, echt... gaat hem niet worden, jongens, hoor. Het is echt te maken met de morselparty van uh, Vakant vanmiddag. Uh, aan de voet van de Pyreneeën. Ja, dus voet je, voet het... Even jullie even wel eens op lekker. de morselparty van TVM geweest, vroeger? Ik kijk even naar uh, uh, nee, iemand hier. Het zegt niks. Dat is beroemd, hè, vroeger? Die ja, ik ben ja, ja, er nog geweest. Ja, Viel aan de telefoon? Ja, hallo? Ja, ja zo gaat het wel. Ja, ja, sorry, uh, dit, is, uh, dit is natuurlijk dicht bij de Pyreneeën, dus daar is het allemaal iets instabieler. Oh, ja, ik nee, had een. Ik ik, het was echt zo'n dag, uh, een beetje een melige dag. Uh, we gingen bijvoorbeeld vanochtend even naar de persmeeting van Argos. Die uh, gaven rondleidingen in hun bus, dat was wel leuk om een keer te zien. En daarna uh, was de traditionele mosselpart hier bij Vakant -Soleien. Ik moet zeggen, dat lijkt me voor die renners wel echt enorm zwaar. Want er zijn er ook allemaal prijswinnaars. Er heeft iemand een spaarlamp gekocht en die heeft dan iets ingevuld... en die mag er dan mosselen komen eten. Maar die eisen natuurlijk ook allemaal aandacht van die renners. En ja, voor die renners, die willen natuurlijk maar één ding... en dat is niks aan hun hoofd in bijkomen. Maar ja, de, de, zijn de, de sponsorverplichtingen, dat zijn er best wel veel. En je ziet ook aan die gezichten dat ze niet per se ontzettend leuk vinden. Hm. En, en uh, <hijf> vond jij het leuk daar? <hijf> Ja, zo... Joris, maar die, nee, nee, die, die blijft er nu in. Wat is er zo grappig voor, Joris, nou, Ik stel me dus voor, dan moeten, moeten die renners dan ook nog mosselen eten. Dat, nee. lijkt me heel, dat kunnen ze nee, dus niet Dat mag toch niet veel, dat boven ze toch niet. dood, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Want die, die ploeg, die, is, die heeft Zeeuwse roots. Dus uh, <laughs> zo'n beetje raar te zien. <laughs> renners zeggen van nee, voor mij niet. Maar dat hebben ze wel heel goed gedaan. Het is dan zo'n echt een zo koelwagen. Die is helemaal vanuit Zeeland naar Po komen rijden. Met, uh, met Zeeuwse mosselen. Maar er zal er een verkeerde en, tussen zitten. Daarbij wel klaar? Ja. ja, maar ze waren wel allemaal goed open. En als je schelpjes dik thuis ja. zit, dan gaat ja, het je toch open en dan, uh, dan gaat het mis. Ja. Maar dat is. Uh, en, en bij de Rabobankplug was nog een barbecue, maar wij hadden onze buik al vol. Ja. Uh, en wij hadden ook een afspraak met Servas Knaap. Dat hebben we vorige rustdag dag ook gedaan. Uh, want we zijn met hem uh, weer ja. show De boede, ik had de vorige keer had ik dat het dik van hem gewonnen. Ja, 2-0, hè? Dus, uh, ja, 2-0. En hij wilde natuurlijk een uh, revanche. En, maar als je daar komt, dat is wel iets anders dan met Argo Shimano of Daar. Daar bruist het in dat hotel. Het zit chockvol met allemaal journalisten. En, en allemaal uh, publiek er ook omheen. Die probeert het hotel binnen te komen. Maar dat zou er staat een grote bewaker voor de deur. Maar dan denk je echt van ja, dat is echt de omgeving van een, uh, van een winnaar. En uh, nou, ik ging dus... Uh, ik heb afgesproken met Servaas, De enige Nederlander die misschien wel succes heeft in de Tour. Om uh, het uh, traditionele rustdag Zöde-Boelen te beginnen. <tied> Hey, uh, jij wil revanche nemen, denk ik, hè? Ja, zeker. En ik wil iets meer tegenstand, want ik vond vorige keer vond ik echt te makkelijk. Nou, ik heb speciaal het gras uh, laten maaien, dus het komt helemaal goed. Nou, Dan mag jij het varkentje eerst uh, weer gooien. Dat is uh, een mooi plekje voor... Uh, we gaan hem iets verder weggooien, hè? Nou, Servas uh, gaat wel mooi door zijn knieën. Het is een mooie worp. <laughs> Tegen het varkentje aan, beter kan in ieder geval. Je kust het varkentje, zo noemen ze het officieel uh, okay. in het de Boeile. Kijk, alweer wat bijgeleerd. Hij ligt er tegenaan. Nou, ik ben... Nu gaan we even laten zien hoe mensen jij de bolt. Okay. Ik vind het wel leuk dat je me het me uiteindelijk wat moeilijker maakt. Ja, ik heb echt veel geoefend van de week. Gaat hij? Shit. Ja. Je moet ook met de wind rekening houden en zo. Ik heb alles, uh, alles bekeken vanochtend en uh, ik ben op alles voorbereid. Oh, pardon, pardon. Nu komen er allemaal mensen door het veld gelopen. Dus, uh, je is uh, de boel. hè? Je de dat is important. Kunnen we niet al die boule afpanseren? Ja, oui. Wie, wie, wie. Altijd wie, wie, wie zeggen. Het ja, die... is ja, de boelgroepies. Ja, volgens mij heb jij dus zelf. Doe jij wel je best? Ja, maar ik heb uh, van Hilversum de opdracht gekregen om jou even te laten winnen. <laughs> Vorige week schijn heel erg daarna geweest te zijn. Ja, klopt. Ja. De renners hier begonnen er al over. Hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik zag uh, dat je al uh, allemaal interviews binnen aan het doen was... Ja, het was een beetje een gekke huis hier uh, in het hotel. Vanochtend al met trainen. Maar de lobby zit echt propvol met uh, journalisten. Ja, en uh, ze blijven maar hangen. En, dus ze nemen ook al ons internet uh, <laughs> <nemen ze> weg. <laughs> dus Wiggins kan niet eens naar huis mailen? Nee, hij kan niet meer, uh, niet meer mailen. Dus, uh, maar hij ligt nu op de massagetafel als het ja. goed is. Hoe gaat het met hem? Heel goed. Hoe is jullie relatie eigenlijk? Gewoon goed. Ja, ik heb met hem gereden als renner. En ja. het is wel heel, heel bijzonder natuurlijk ook uh, ja, de gele trein in de ploeg te hebben. En, is het een bijzondere man? Ja, ik vind hem heel bijzonder. En wat maakt hem bijzonder? Gewoon heel zijn hoe hij is. Hij is echt uh, heel normaal en hij is uh, ja, ook heel relaxed. Ja. Normaal is het toch niet bijzonder? Nee, maar ik denk, nee, dat vind ik ook normaal. Maar dat maakt het zo bijzonder, omdat hij... Eigenlijk is hij niet normaal. Nee. Want hij staat in de gele trein en heeft... Uh, ja, van alle kanten druk. En weet ik wat allemaal. Iedereen zit aan hem te trekken. Maar hij blijft heel relaxed. En ik denk dat dat uiteindelijk niet normaal is in die situatie. En, uh... Luistert hij wel een beetje naar je? Ja, maar ik hoef hem niet zo heel veel te uh... zeggen. Hij weet precies wat hij wil en wat hij kan. Maar wat voor... Hebben jullie echt een relatie van uh, coach pupil Of is het meer maar... gelijkwaardig? Het is, het is vooral gelijkwaardig, denk ik. Uh... Ik ben niet zijn coach, ik ben ploegleider. Maar hij heeft zijn eigen coachingstaf om hem heen. En die ook binnen de ploeg werken. Dus die, die begeleiden hem helemaal op, op trainingsvlak. En uh, wij begeleiden hem op tactisch vlak uh, tijdens de koers. En herken je ook dingen in hem die je uh, in jezelf herkent toen je nog renner was? Maar hij is ook wel echt een ploegmens. En daar herken ik wel heel veel uh, van mezelf in. Uh, Wat voor... houdt dat in, in het wielrennen, een ploegmens? Nou ja, hij, hij, hij beseft hoe belangrijk een ploeg voor hem is. Maar... Als hij de kans krijgt, dan doet hij ook iets voor de ploeg terug. En het is altijd elke keer na elke rit uh, het eerste wat hij doet is zijn ploegmaats bedanken. Ja, van de week strekt hij de sprint aan voor Boers van Hagen. Dat is, uh, heb ik nog niet uh, veel zien gebeuren nee. door de gehele draai. En dat is niet omdat hij dat moet van ons, dat is omdat hij dat zelf wil. Ja. Hij is wel uh, een, een renner die de historie van het wielrennen kent. En uh, ja, van de week uh, kreeg hij een bericht van uh, Indurijn, wat vroeger een, uh, een groot idool van hem was. En dat, uh, ja, dat zie je gewoon dat dat heel veel met hem doet. Ja. En, uh, ondanks dat hij zelf nu in de heel trui staat. Ja, heeft hij nog steeds heel veel respect voor, uh, voor alle uh, ja, renners voor hem. En uh, ik, dat vind ik wel heel bijzonder. Een soort ik bescheidenheid. Dat... Toch ook een soort bescheidenheid. En, uh, ik vind dat heel mooi om te zien. Ja. En was jij ook zo bescheiden vroeger? Ik denk het wel. Ja. Nog, nog. <laughs> ja. Alleen uh, met Jeu de, je de Bull ben ik wel minder bescheiden. Maar. <laughs> ja, het gaat vandaag wel heel goed. Ja, alles Wat heb je gegeten nee, vanochtend? <laughs> ja, dat ga ik niet vertellen. Dat is geheim. En daar gaat mijn bal. dat gaat vandaag niet. Ja, maar je, moet, je houdt te weinig rekening met de wind. Het is tegenwind, hè? Ja, maar ik heb, maar ik heb mijn dag gewoon niet. <laughs> ben je er ook niet bang voor bij Wiggins? Nou, tot Eén nu toe... slechte nu. dag, dat is natuurlijk ook de Tour de France. Dat lijkt ja. me zo griezelig. Nee, dat is, daar hou je rekening mee dat dat kan gebeuren. Maar we zijn er niet bang voor. Nee. Hij heeft de hele tijd nog geen slechte dag gehad. Nee. Dus waarom zou het nou wel gebeuren? Ja. Nou, zul je net zien dat het nu wel gebeurt dan. Nee, wij denken altijd heel positief. Kijk, je, je had net twee punten en deze dichtste bij. Je hebt nu één punt, dus is 3-0. 3-0. Dus in totaal 3-2. Ja, had jij maar twee punten vorige week? Ja, ja oké, okay, dan heb ik dus gewonnen. Vorige keer hebben we wel anders geteld. <laughs> nee, maar nu, want nu is dat telt, hè? Dan krijg jij de gele bal. Dank je. <laughs> ja, het zijn Servaas Knaven tegen Filemon Wesselink. We gaan naar Haarlem, de Hongbolweek. Uh, Nederland speelt tegen Japan en die kamp Hoe staat het ervoor? Het was 3-2, laatste gemelde stand. Het is nu 9-2 in het voordeel van Nederland. Zes punten maar liefst. Onder andere, eh, er is heel veel gebeurd de afgelopen kwartier, dat begrijp je. Een homerun, onder andere van Rudy van Heidoorn. Hele mooie verre homerun van de debutant in Oranje, dit toernooi, die het eh, heel goed doet. Spelen van ADO uit Den Haag. En eh, heel veel honkslagen achter elkaar. Eh, nieuwe werpers, wel bij Japan, nog niet bij Nederland. En zo staat het dus 9-2. We zitten in de vierde inning. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Ja, iedere avond kijken we even over de landsgrenzen... om eens te kijken wat uh, er in andere landen zoal uh, gebeurt. Bijvoorbeeld in Spanje. Want daar gaan de koning en de kroonprins veel minder verdienen. Ja, uh, ze gaan heel wat inleveren. Uh, uh, heel Hinko Rookmaker. Hoi, goede avond. Ja, er gaat heel wat vanaf. Ja, nou ja, ze hebben zelf aangeboden hè, om uh, 7,1 minder te gaan verdienen. En de reden daarvoor is dat uh, de afgelopen dagen is aangekondigd uh, door premier Rajoy. dat uh, iedereen die voor de staat werkt, dus alle ambtenaren... Uh, die krijgen geen, wat ze hier een jaar extra, dus een, een extra maand met kerst... die ze eigenlijk contractueel allemaal zouden moeten krijgen. En dat betekent dat zij er precies 7,1 op achteruit gaan. En blijkbaar heeft de koning besloten om solidair te zijn en dat uit vrije wil ook te doen. Ja, we moeten het wel even allemaal in perspectief pla plaatsen. Uh, hij krijgt nu, uh, de koning Juan Carlos, 270.000 euro. Uh, daar gaat dan 21.000 ja. af, houdt die 2,5 ton over. Uh, de kroonprins krijgt nu 136.000 euro en uh, dat wordt uh, 10.000 euro minder ongeveer. Dus dat zijn nou, wel... Ja, maar dit zijn bruto bedragen die je noemt. Ja. Ja. Dus de, de koning blijft ongeveer op 150.000 zitten en uh, de kroonprins dus nog minder... Uh, ik heb dat even voor de grap vergeleken met Nederland trouwens. Beatrix krijgt 830.000 en betaalt geen belasting. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze zit in Spanje in ieder geval met een uh, stuk goedkoper koningshuis wat dat betreft. Uh, maar ja, de Spanjaarden zien dat niet zo. Want die hebben het idee dat uh, de koning toch niks doet. En waar krijgt hij uh, al dat geld voor? Dus die zien dit uh, als een... Als een ja, een aardig gebaar van zijn kant in ieder geval Jagen. om uh, eindelijk ook een goede stap ja, ja, hij, hij kan er <laughs> ja. in ieder geval wel van op jachten want hij was toch uh, met de olifantenjacht ja, ja. In, in, in april. Toen is zijn populariteit behoorlijk onderuit gegaan. Hoe is dat ja, nu met dat hem? Ja, is vreselijk uh, geweest. Dat is vreselijk dom. Want hij is daar op jacht gegaan in ik uh, geloof dat het Botswana of Zimbabwe was. Waar hij uh, op olifantenjacht was en heeft hij uh, zichzelf inderdaad verwond. En wat nog uh, erger was, was dat hij daar niet op, niet op jacht was met zijn vrouw, maar ja. met zijn maîtresse. Ja. En uh, daar wordt in Spanje eigenlijk in de pers niet over gesproken. Nee. Maar langzaam zei dat nieuws door, is ook niet goed voor zijn imago. Nee. Dus zij kon ook oh, wel dat... een beetje een uh, positieve boost gebruiken. Hoor. Want dit, dit nieuws hè, over, die, uh, over het inleveren van het salaris, dat is ook niet in de Spaanse pers als eerste gebracht. Nee, het is een heel klein berichtje. Uh, het, het is echt... Uh, ja, het gaat hier altijd maar over hetzelfde. Over uh, waar er nu weer gekort moet worden en waar nu weer bezuinigd wordt. Maar dit, wat eigenlijk een positief bericht zou kunnen zijn, dat wordt, niet, uh, wordt nauwelijks gebracht. Je hm. kunt je ook afvragen waarom. Uh, misschien zit men eigenlijk nog te wachten tot de politici zelf eens een keer solidair gaan zijn. En uh, dat wordt toch wel eens hoog tijd. Nee, maar als het dan niet zoveel aandacht krijgt, waarom doet hij dit eigenlijk? Zijn eigen salaris ja. naar beneden ja. halen. De, dat is een hele goede vraag. Ik vermoed toch dat hij, uh, hij dit puur doet omdat hij echt solidair wil zijn. En dat hij vindt dat het niet kan. Dat je 2 miljoen mensen uh, 7,1% uh, minder laat verdienen. En zelf terwijl je ook geld van de staat krijgt, dat niet toepast. Terwijl jij een voorbeeldfunctie hebt. Uh, ik denk dat het hem daar vooral uh, om te doen is. Nou, uh, solidariteit dus van koning Juan Carlos en kroonprins Felipe met het Spaanse volk. Dankjewel Hinko, ik, uh, Rookmaker in Barcelona. Het is half negen, het NOS Nieuws, maar daar mee. Rusland heeft twee Chinese visserschepen in beslag genomen... en de 36 bemanningsleden opgepakt. De schepen voeren bij de havenstad Natshotka in het Aziatische deel van Rusland. In die wateren heeft Rusland het alleenrecht om te vissen. Rusland schoot eerst op de schepen, alle Chinezen aan boord bleven ongedeerd. In Israël heeft de partij Kadima zijn steun aan de regering opgezegd. De aanleiding is het conflict over de dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden...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 Nee, ze, ja, 17 tot 26 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, kickbokser Badr Hari zit waarschijnlijk ondergedoken in Marokko. En minister Paul Fuchs van de Parool deed onderzoek naar zijn handel en wandel. Eerst goed nieuws. Uit Rotterdam. Ja, want de politie heeft de verdachte van de steekpartij in een uh, Rotterdamse basisschool te pakken. Bij deze steekpartij overleed een 30-jarige vrouw en raakte een andere vrouw gewond. Sandra Gerskens van de politie rotterdam rijnmond Goedenavond. Goedenavond. Waar is de verdachte aangehouden? Nou, deze verdachte is gisteravond aangehouden in de avonduren in Antwerpen. Hij is uh, aangehouden als verdachte van een ander misdrijf. Um, er is een onderzoek opgestart en vandaag bleek eruit dat het uh, de internationaal gesignaleerde Rotterdam was. Ja, en waar wordt nog, wat, wat was dat andere misdrijf waar hij van verdacht was? Ja, dat is bij mij niet bekend. Dat uh, zal later wellicht nog uh, bekend worden. Maar het feit is dat hij uh, ja, aangehouden is en uh, dadelijk wordt uitgeleverd naar Nederland. Ja, en toen bleek, uh, toen hij aangehouden wordt, dat hij ook in Nederland gezocht werd, begrijp ik je ja? Klopt, eigenlijk. want we hebben hem uh, internationaal gesignaleerd. En dat uh, komt dan uiteindelijk uit de systemen. En dan wordt er contact opgenomen met ons korps. En dan gaan wij nu uh, vragen om zijn uitlevering. Ja, en hij wordt uitgeleverd aan Nederland? Ja, dat, dat gaat wel binnenkort gebeuren. Dat is in ieder geval wel in gang gezet. Ja, oké. Okay. Um, er wordt toch al een tijdje gezocht uh, naar de man. Uh, was je zo moeilijk te vinden? Nou, je kunt je volgens mij voorstellen dat uh, verdachten van dit soort misdrijven ja, euh, zich niet willen laten vinden. En dat is ook in dit geval niet gebeurd. Wij hebben er wel alles aan gedaan om hen te vinden. Dan gaat het er eigenlijk om wie heeft er langs de adem en ja. wie geeft ze niet op in dit soort zaken. En dat hebben wij in dit geval zeker niet gedaan. En uh, wij hebben hem gevonden. Ja. Hoe is het met de gewonde vrouw? Ik heb geen informatie over wat de stand van zaak is van haar verwondingen. Nee, oké. Okay. Daar dus kan ik even geen antwoord op geven, ja. helaas. Dat is duidelijk. Goed, maar de verdachte is in ieder geval ingerekend. En uh, meer nieuws daarover binnenkort mag ik aannemen. Dat klopt. Dank u vriendelijk, Sander Gerkens van de politie Gaan, Rotterdam Rijmonds. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 Ziet er wel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 vind je hem zo leuk, hè man? Nee, ja, ik, ja. jij hebt echt de hekel aan die plaat. Nee, echt helemaal nou, niet. Ik vind het hartstikke leuk op maar ik hoef het er niet overal mee te komen. Praat alsjeblieft, hè. ja. Ja, is toch helemaal niks. Nou, helemaal niks. Nee, nee. dan zouden we niet draaien ja. en, in de radio Ja, sportshow. Ja, dan draaien ze daar de gewoon. En die houdt kan? Ja, ik vind ook niks. <laughs> <laughs> uh, wij hebben al gewisseld van Nederland. Nee, nee, maar het uh, hoeft ook niet. Want Nederland heeft steeds aan slag geslaan, gestaan. 13 slagmensen in de vierde inning. Leverde 9 punten op. Dus staat het 12-2 voor ja. Nederland. Dat is ongeveer hetzelfde als bij voetbal. 6-0 bij rust. Ik dus ik, uh, ik zal de jullie alleen nog mee lastigvallen. 12-2 staat Nederland voor tegen ja. Japan. En dit zijn toch jongens die uh, de beste universiteitshonkballers uh, van Japan. En ze wisten ja. van tevoren dat ze naar de wereldkampioen gingen. Vorig jaar weer. Ja, precies. En dat, uh, dat weten ze nu ook in Japan. Want het het staat 12-2 voor Nederland in vier innings al. Sydney. Ja. Goed, inwoner. Uh, inwoner van mijn stad. Uh, ja. Hmm. ja, het is wel grappig dat uh, terwijl Indië zit te vertellen. en onze gasten gewoon niet in de gaten hebben dat hun microfoon open is. Ze okay. gewoon onderling volledig. Ik heb Ik weet wel dat Sydney die Jongen uit om hier komt. Ja, zo is dat. Goed. En Engelhard? Mevrouw maar even ja. stil nu. Pardon. Paul Vugts is misdaadverslaggever van het parool. Uh, groot verhaal over FC Shabab, het Amsterdam West. Dat is een opspraak geraakt. Want de belangrijkste sponsor is veroordeeld uh, voor grootschalige handel in Hash. Wanneer ben jij uh, erin gedoken in die zaak? Wanneer kwam het bij je boven dat je dacht. Hey. Nou, eerlijk gezegd, wist ik al wel een tijdje dat ze met de club uh, Ze, uh, verschillende opsporingsdiensten uh, met de club bezig waren. Uh, maar. Uh, toen was het allemaal nog zacht. En dan die, deze, uh, ja, wanneer, wanneer was dat? Jaren geleden? Of? Nou, nou, een jaartje geleden, denk ik, ja. ongeveer. Ja. Uh, maar toen was de informatie nog betrekkelijk zacht. Uh, we hebben in het verleden Turkje in het spoor gehad in Amsterdam. Uh, daar waren ook altijd verhalen omheen als grote Turkse club. En die was heel succesvol in de hoofdklasse. Ja. Uh, werd ook uh, verschillende keren kampioen. En daar waren altijd verhalen. En er waren te grote auto's op de parkeerplaats... Uh, voor een amateur uh, uh, voetbalclub... En daar is eigenlijk pas over de donkere kant van die club geschreven toen de voorzitter was geliquideerd, nee, de image. Ja. Uh, en in dit geval uh, uh, zijn verschillende afsporingsdiensten ook wel bezig geweest met een beetje meer in de gaten houden. wat er nu allemaal in het amateurvoetbal gaande is. En zo had ik die naam al wel een keer gehoord. Maar nu is deze uh, hoofdsponsor, die, heeft die is in juli vorig jaar gearresteerd. Uh, voor uh, grootschalige hashhandel. Hij had ook uh, een koffieshop zelf op naam en zijn familie had nog een koffieshop. Uh, maar daar buitenom uh, had hij uh, volgens justitie in elk geval twee keer ongeveer 1700 kilo hash uh, geïmporteerd. Vanuit Marokko via Spanje naar, uh, naar Nederland. En daar is hij een paar weken geleden voor veroordeeld. En uh, toen uh, is dat, dan gaat er van zo'n dossier gaat er ook een zogeheten bestuurlijke rapportage uh, richting uh, gemeente stadsdeel. en stadsdeel. Uh, en uh, zij zijn, uh, Shabab, FC Shabab, is de afgelopen tien jaar ontzettend opgekomen. Ze komen van de vierde klasse amateurs en zijn zo succesief uh, gepromoveerd. En uh, de laatste tijd spelen ze echt hoog. En nu zijn ze van de, vanuit de hoofdklasse naar de topklasse gepromoveerd. Maar uh, dat werpt wel de vraag op. Uh, hoe deden nu, ze dat? Hoe deden ze dat bijvoorbeeld? En nou ja, deze uh, veroordeelde uh, meneer Mohamed L. Y, zouden we hem dat noemen, uh, die uh, had een cateringbedrijf, behalve coffee shops. En dat cateringbedrijf was de shirt sponsor, de belangrijkste sponsor van, uh, uh, van Shabab. Uh, maar Shabab moet ook een nieuwe accommodatie hebben, uh, omdat de topklasse andere uh, middelen vereist dan een uh, gewone uh, voetbalclub. En uh, daar heeft de gemeente nu natuurlijk een sterk middel in de handen, want dan zijn ze afhankelijk van medewerking van uh, stadsdeel en gemeente om die uh, locatie te kunnen betrekken. En uh, nu krijgen ze dus uh, enerzijds problemen doordat die man gewoon veroordeeld is... en uh, de, de overheid zal eisen dat uh, die banden worden verbroken. En anderzijds zitten ze een beetje in slop... omdat uh, ze uh, uh, ondertussen moeten proberen die accommodatie voor 1 augustus uh, uh, uh, in orde te krijgen. Ja, en dat lukt helemaal niet. Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd. En uh, daarom is de kans nu heel groot dat ze helemaal niet naar de topklasse gaan. Maar kan het de gemeente de club kwalijk nemen dat de sponsor uh, crimineer is? Uh, ja, dat... dat die reactie komt ook vanuit de club. Die zegt, ja, we wisten niks van de hasjehandel. En we hebben het ook niet hoeven vermoeden. Uh, dat wordt betwijfeld door, uh, uh, laat ik zeggen, diverse instanties. En uh, in de strafzaak is ook de club wel aan de orde geweest. En justitie gaat er wel vanuit dat mensen bij de club... Uh, rechtstreekse banden hebben met uh, deze uh, veroordeelde hasjehandelaars. Maar hebben ze daar ook bewijzen voor? Nou ja, kijk. kijk, Wat in deze kwestie speelt is dat het, het is geen strafzaak tegen de club. Hè? Dus dat, je hoeft minder hard te bewijzen. Uh, dan je in de strafzaak tegen de verdachte zou moeten doen. Je moet in dit geval uh, als zaken aannemelijk zijn... en als de andere kant niet kan bewijzen... Net geld te hebben. Waarschijnlijk zal er wel een bibop bij de vergunningsverlening voor het stadion zijn. En dan gaan ze wel kijken hoe is de financiering geregeld is. En komt het dan vanuit criminele handen. Ja, dan heb je een probleem. Het ligt er nu net aan of bibop hier rechtstreeks kan worden toegepast. Ja. om te kijken waar geldstromen vandaan komen. Als er een bouwvergunning verleend moet worden, bijvoorbeeld voor dat stadion. Dat is zo. Dan hebben ze een enkel probleem. Dat zouden kunnen omzeilen. Maar ze hebben morgenavond een bespreking met de het uh, stadsdeel waar ze binnenvallen. En daar zal aan de orde komen dat het stadsdeel eist... dat zij laten zien uh, aan de hand van hun jaarrekeningen en hun uh, begroting... dat ze hun geld van nette sponsors hebben. Hm. En dan is er natuurlijk tegenwoordig bij de gemeente wel weer een afdeling... die kan, kan checken of dat ja. uh, zo is. De, de sponsors die zij aandragen... Ook uh, van onbevlekt uh, blassoen zijn. Ja, is dit, een, uh, is dit een unieke zaak of heb jij het vermoeden dat dit een topje van de ijsberg nou, is in, ja, kijk, uh, bij, bij voetbalclubs? Ik noemde net al Turkje Spoor. Uh, is inmiddels niet, bestaat niet meer. Uh, je hebt in uh, Haarlem heb Youngboys gehad. Uh, van uh, de bekende. Uh, Chris J. die in de IRT-affaire uh, in de tijd uh, in de jaren negentig... al een uh, uh, belangrijke rol speelde... toen uh, allerlei partijen drugs uh, uh, gecontroleerd hadden doorgelaten... en daar, tot in, uh, daar een uh, grote politieke affaire uit is ontstaan. Uh, hij heeft, had young boys en daar was weer een gokschandaal. En, so, en er zijn ook in uh, uh, de regio uh, uh, Amsterdam wel clubs waarvan beweerd wordt... Uh, dat zij ook uh, geld uh, uh, aanpakken van, van criminelen. Oh. Alleen... Het is steeds maar weer de vraag... Uh, kijk, bewijzen of het niet? De ja. Ja. En uh, vind de, uh, de politici die erover gaan het ook wel opportun. Want soms, kijk... Um, ik zeg niet dat het bij Shabab is gebeurd, hoor. Maar het, het is de, bij Turkje Sport uh, was het ook wel de vraag van... Het is toch een club die een enorm goede naam geeft aan uh, de, de Turkse... Ja, stuk ja, we op weten, zich hartstikke mooi. Willem-Alexander en Maxima ja. uh, brachten een bezoek aan het clubhuis. Of deze voorbeeldclub. Nou ja, Shabab, daar was men ook heel blij mee. Een uh, Marokkaanse de jongens uit Westen het kunnen zich uh, optrekken... Ja. Ja. aan, aan ja. deze succesvolle uh, voetballers. Ja. ja, dan doet het toch pijn als dat dan uh, uh, weer kapot dreigt te gaan. Ja. Je moet eigenlijk hopen dat het gewoon goed zit. Ik bedoel, want dat is natuurlijk wel... Dan is een mooie voorbeeldclub. Ja. ja. Ik, ja, de, ja en het lastige is ook wel dat in heel veel gevallen... de gemeente ook niet zo heel erg veel te maken heeft met zo'n club. Ja, als geen... Uh, niet aankloppen bij de gemeente als ze gewoon hun eigen gang gaan. Ja, voordat je er dan dat achterkomt klopt. dat het niet goed zit, dat, dat duurt wel even. En daarom is het ja. nu ook zo relevant dat ze dus ja. een nieuwe locatie nodig ja. hebben. Dan word je er met je neus uh, als ja. politiek, en met je neus op de feiten gedrukt. Ja, ja. Uh, en dat zal, uh, nou ja, daar is het laatste, wordt niet over gezegd. En we hebben morgen een interview met, uh, dus ik hoop alle uit parool, morgen een interview met uh, de voorzitter en de secretaris van uh, uh, deze club. En die zeggen ja... Uh, ...waar onze toekomst hangt. Aan de zijde draadje, dat, dat uh, herkennen ze ook wel. En uh, zij er nog uit te komen. Maar uh, zij zeggen dat ze ook net de sponsors hebben... ...dat ze deze man al langer op uh, een zijspoor hadden gerageerd Maar dan moet ik er wel bij zeggen... ...dat na uh, de verloren bekerfinale afgelopen juli... Uh, ...spelers... Allemaal t-shirts aantrokken ineens met uh, de foto erop geprint van deze gedetineerde uh, hash uh, uh, handelaar ja. als eerbetoon. Ja. Nou, dat misschien... doe je niet dat het zomaar een zijlijntje is. Ja. Dat, dat was toch wel een statement dat kennelijk uh, hoorde bij iemand die belangrijk ja. is voor de club. Ja, of gewoon heel aardig. Dat kan ook nog. Dat is gewoon heel aardig. Dank je wel. Morgen de ontknoping van een andere zaak. Die, uh, die zaak tegen de drie mannen die in de media bekend staan als uh, de Tattoo Killers. Ja. Ook die zaak heb je gevolgd. Ja. OM eiste eerder 15 jaar voor het plegen van een mislukte moordaanslag... op uh, een Amsterdamse crimineel. Tegen twee verdachten en tegen een andere 13 jaar. Ja. Uh, jij bent erbij morgen? Nou, uh, ik moet in de zomer altijd invallen voor de chef. Dus uh, ik, oh, moet, uh, ik ben Werk aan het chef. bureau de chef van de redactie. dus ik moet, ben ja, Dan het stuur je jezelf tot die kant op. Ik uh... Maar het mooie van uh, gerechtelijke uitspraken... die fondsen, uh, is dat, dat kun je gewoon te uh, ge krijgen... als het eenmaal is uitgesproken. Dus ik zal er wel over schrijven... Um, en, uh, nou ja, het is een interessante zaak in Amsterdam. Omdat, uh, Kun je nog even kort, eh. Uh, uh, ik, ik zal hem. Ja, hij heeft nog wel wat opschudding veroorzaakt. Uh, deze jongens worden de tattoo-killers genoemd. Omdat na hun arrestatie. bleek dat ze op hun rug. allemaal dezelfde rugbedekkende tatoeage hadden. van uh, Chinese uh, tekens. Um, en uh, ook nog andere. Uh, uh, fijnzinnige uh, tatoeages. zoals. een uh, magere hein die. Uh, een uh, leegschaal torste uh, met. Uh, een... Uh, vuurwapen erop aan de ene kant. En het hoofd van vrouw Justitia aan de andere kant. En dan sloeg de weegschaal door naar, ja, het, tuurlijk, uh, naar het wapen. Ja, ja, dus, naartoe, ja. het, dus het wapen was belangrijker dan, uh, uh, dan justitie. Nou ja goed, uh, allemaal verhaal Het is wel handig om een relatie tussen die drie te vinden dan. Al de, ja, zal hadden drie inderdaad. Het leek in het begin een makkie. Want er is ook een foto waar nog veel meer jongens met diezelfde tatoeage op stonden. Dus het leek even van, oh, justitie hoeft maar even die tatoeages te ja, zien. En ze kunnen zo die, en dan... die jongens oppakken. bleek toch nog lastig te zijn. Maar in deze zaak, de, de zaak is eigenlijk groter. Maar de zaak die, uh, het onderzoek is groter. Maar de strafzaak die nu dient, dat gaat om een mislukte moordaanslag. Op uh, drugshandelaar Malon Darfour in uh, augustus 2010 in Amsterdam-West. Die is met een pistoolmitrailleur 34 keer beschoten, minstens. Tien kogels waren raak, dus het is nog wel heel bijzonder dat hij het heeft overleefd. Want twee kogels zaten in zijn hoofd en de rest in zijn bovenlichaam. Zo. Um, maar in deze zaak had justitie, uh, laat ik het mazzel noemen... Uh, dat deze jongen al, jongens al onderwerp van uh, onderzoek waren. Er was al, zij gebruikten een schuilplaats in Amstelveen... Uh, waar al uh, een observatiecamera op stond van de recherche... En op die observatiecamera beelden is te zien... volgens justitie, advocaten bestrijden dat het goed is te zien... maar dat deze vier uh, verdachten, want er is ook nog één voor het vluchtig... dat deze vier vlak voor die aanslag dat uh, pand verlaten. Uh, een half uurtje of zo. Dan is die aanslag... Uh, dan uh, wordt ergens de, auto, de vluchtauto in de uh, brand gestoken. En dan zie je de jongens weer uh, terugkeren. Er is daarna een inval gedaan in het uh, uh, safe house, zoals dat dan in het dossier heet. En dat uh, heb ik wel eens in de krant een, een pakhuis vol bewijs uh, uh, genoemd. Omdat ze daar allerlei zaken tegenkwamen. Zoals een pistoolmitrailleur, uh, uh, drie uh, andere vuurwapens, handgranaten, bivakmutsen. De, een, op een... In de keuken stond een uh, GSM te pruttelen, te koken. die kennelijk uh, vernietigd had moeten worden. De uh, schermjes. <laughs> wacht even, nee, Fie... wacht, nee, wacht, nee, ja, ja. Je gaat nu zo snel. Ja, als, als ik mijn GSM wil vernietigen. dan moet ik hem in een papiertje water. <laughs> nee, nee, dat moet je niet doen. Want deze dat hebben zij gedacht, kennelijk. En, uh, uh, Hoe de, dom kan je wezen? Men is er, de deskundigen zijn erin geslaagd. om dat uh, telefoontje weer tot leven te wekken. Um, en toen bleken er allerlei belastende uh, contacten te zijn geweest. En er is ook een camera gevonden bij uh, in die. Uh, uh, schuilplaats. En daarmee leken deze jongens al lang, maandenlang het slachtoffer te hebben geobserveerd. Er zaten allemaal foto's oh, van het slachtoffer oh. en van de weg van de schuilplaats naar de plek waar de schietpartij is geweest. Dat uh, klinkt als een ABC'tje, Paul. <laughs> nou ja, ja. Maar, dat moet ik wel zeggen, de advocaten uh, uh, zeggen dat het onderzoek onrechtmatig is begonnen. Er zijn hmm. allemaal juridisch-technische kwesties waar de zaak nog op zou kunnen stranden. Uh. Uh, ja. Maar justitie denkt dat deze zaak toch wel te bewijzen was. Maar Paul, wat bezielt jou om hier zo in te duiken? Nou ja, kijk, uh, ik, uh, ben, uh, bij toeval, ik zit alweer 15 jaar bij het parool... en langzaam ben ik steeds meer in de justitiële hoek terechtgekomen. Ja, via... dat gaat niet per ongeluk. Een beetje een nee, misdaadjournalist is die toch ja, een beetje geworden. Maar dat ja. is wel... Ja, natuurlijk. Ja. Ik zou het niet tot kennen, Ik schrijf ja. ja. steeds over, uh, ja, over misdaad, dat maar, dat maar ja. het is wel... Er is een sanering geweest een keer, er gingen collega's weg. Ik vond het wel interessant en ik ben dat steeds meer gaan doen. En dan ben je ineens een specialist, zo gaat het ook in de journalistiek. Mm. Um, en inmiddels volg ik het uh, uh, zeer intensief. Ja, maar je en, kan nee zeggen en je zegt ja. Ja, maar ik vind het wel interessant. Het omdat, is dat wel uh, interessant? Het is, het voor een dan. Amsterdamse krant ja? is het een ja? heel belangrijk onderwerp. Uh, dit is een liquidatiezaak, er is nog een hele grote liquidatiezaak... Rond uh, alle andere onderwereldmoorden... die zomaar overdag uh, op straat zijn gepleegd... waarbij soms ook andere uh, passanten bijna of helemaal... Uh, uh, ...geraakt worden. Uh, dat zijn allemaal kwesties. En de, de macht van de onderwereld, de verwevenheid met de bovenwereld. Ja. Dat zijn allemaal buitengewoon interessante kwesties... ...en belangrijke kwesties voor een krant als het parool om te beschrijven. En het parool heeft de geschiedenis van uh, uh, misdaadjournalistiek. Journal Mijn collega Bart Middelburg is daarmee uh, begonnen. En die, uh, in een tijd dat het nog wel... Uh, ...dat Boeven ook niet verwachten dat, nee, dus dat er overheen geschreven kon worden. Er wordt nu wel, wel over, over geschreven. De vraag is dan of het, uh, het nog veilig genoeg is om erover te schrijven... Ik ga altijd op mijn fiets naar de krant en weer terug. Wil uh, ik... je dat niet zo hard op zeggen? Nee, maar Eerst? ik zou dat niet doen... Dat, ah, ik zou dat niet nee. doen als ik dacht dat het heel gevaarlijk was. Maar uh, ja, je kunt... Uh, ben, je uh, als, ja. ben je wel eens gewaarschuwd? Van, uh, ik zou het niet schrijven. Nou ja, er wordt wel eens in die termen gesproken. Ja, maar als je daarvoor voor zwicht, dan kun je wel ophouden. Dat, ja. dat, dat kan ook niet. Daar kun je niet voor uh, geen rekening mee houden. Ik... Maar ik moet zeggen... Uh, we besteden er nu al te veel aandacht aan. Ja. Want het is niet zo'n groot probleem als het soms uh, voor buitenstaanders lijkt. Ja, ja, Oké. Okay. Je nou, ik snap dat je, dat, je, dat je ervoor in geïnteresseerd raakt. Het is een van die dingen, ja, wij proberen natuurlijk als burgemeesters uh, samen met politie en alle andere partijen die in dat veld werken uh, te voorkomen dat hij het nog druk heeft. Uh, maar dat zal voorlopig, uh, zeker in Amsterdam, nog wel even dat doorgaan. Dat lukt echt niet. Nee, dat lukt ook niet. Maar tegelijkertijd, is, het is wel een heel interessant onderdeel, ook ja. van mijn vak. Je bemoeien met, uh, met, met die inhoud. En dan wij natuurlijk zoeken naar middelen om jonge jongelui eruit te houden, CQ, hoe zorg je dat iemand die uit de gevangenis komt, weer gewoon aan het werk gaat, in plaats dat hij weer op boevenpad gaat, dat, dat soort dingen. Dat maakt dat is een heel interessant onderdeel het is van een ook vak. De taak van een journalist die over dit soort onderwerpen schrijft, om het niet al te zeer te romantiseren nee. Want dat nee. dat stort me soms wel in een toon van. Uh, de, het is geen jongensboek. Het is gewoon keiharde criminaliteit ja, van niet ja. ontziende criminelen. Ja. Ja. En dat ja. moeten we ja, ook dat, zo beschrijven. Volgens mij een beetje nieuwsgierig. Maar misschien is die onderwereld en die bovenwereld. Boer. In die onderwereld en die bovenwereld. Ja. Dat, dat, daar blijkt ook veel verhalen over te Ach, zijn. Ja, voortdurend. Uh, we hebben dus de grote zaak rond Willem Holleder gehad hier. Ja. Uh, in Amsterdam. En nou ja, daar zag je... Enerzijds dat de criminelen zich probeerden in te vreten in de bovenwereld. Anderzijds zag je ook allerlei figuren die het ook wel interessant vonden... om in het café met zo'n jongen uh, om te gaan. Ja. Nou, ja, en dan uiteindelijk worden ze... Uh, we hebben er nu alweer eentje. Dat is uh, wat we in Tilburg natuurlijk gezien hebben rond de Hells Angels... die ongeveer de horeca te overnemen waren. Mm. Uh, nou, dat zijn dat de dingen die wij ook... In Dara was het, ja. was ja. het daar. Ja. Ja. Daar zitten wij ook voortdurend op te letten. Dat ook bij ons niet zeg maar, de portiers uit de Hells Angels worden geselecteerd. Bij ons uh, is Almere. In, in Almere, zeker. Ja. Dat zijn ja. van dingen waar je ook, ook voortdurend op zit te letten... van jongens, ja. zorg dat het gescheiden blijft. Ja. Ja. Dat dat je hebt zowel de LC's als de Satudara. Dat zijn ja. twee uh, motorclubs uh, die uh, ook wel strafzaken tegen zich hebben lopen. Ja. En, uh, Daarvan zijn inderdaad voortdurend verhalen over intimidatie. en, intimidatie? Nu weer, uh, ja, en dat is elke keer bij de horeca dat, dat risico. Horeca, ja. Nou ja, dat moet je dus opletten. Ja, ja. Even uh, tussendoor, Herman. Ja. Er is uh, opmerkelijk nieuws vanuit ja. Frankrijk. We uh... kunnen zeggen dat uh, de rustdag in de Tour de France was al voorbij... maar die is nu helemaal voorbij. Er is een uh, bom ontploft in uh, de karavaan, spreekwoordelijk dan. De internationale Wielrenunie, UCI, heeft bekendgemaakt dat Frank Sleck de uh, Luxemburgse renner van RadioShack, Nissan Trek, Positief, is bevonden bij een dopingcontrole. Het is gebeurd in de Tour uh, op 14 juli. Um, oh. In de urine van uh, Slack zijn sporen gevonden van een diureticum, een plaspil. Uh, dat is een vocht, uh, vochtafdrijvend middel dat uh, kan worden gebruikt om uh, dopinggebruik te maskeren. UC doet een beroep op de ploeg van Sleck om uh, de renner uit de koers uh, te halen. Uh, we gaan er uiteraard uh, achteraan. En uh, later deze uitzending hoort u meer van onze mensen in Frankrijk. Um, Weet ja, je wat, wat ik gelijk aan denk? Is, uh, hij is er niet sneller van gaan fietsen, dat is het enige. Dat ook? En uh, dat en die afzicht? Hey. Ja, ja. Is dat een, uh, een verkeerde link die ik gelijk leg? Ja, dat denk ik wel. Ja? ja. Ah, Oké, okay. goed, heb ik hem niet gelegd. Het is uh, zes minuten voor negen. U begrijpt dat we in Frankrijk uh, druk bezig zijn om uh, reacties te gaan verzamelen. En ik beloof u dat we daar in de loop van de avond nog wel meer van gaan horen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. I don't care what you do, I don't care what you say I don't care where you go or how long you stay Someday, baby, you ain't gonna work for me, baby Well, you take my money and you turn me up You fill me up with nothing but self doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby. Someday, baby. Japan, uh, Nederland hongbal in die houtkamp. Ja, Nederland stond de straatlengte voor. Ja, nog steeds. Ja. 13-3. Ik zat nog even over uh, Slek na te denken. Die ja. is niet echt beter van fietsen maar nee. dat uh, terzijde. Het is uh, 13-3. Nederland heeft weer uh, honken vol. We zitten in de vijfde inning. En Nederland doet het heel erg goed. 13-3 tegen Japan. Dat uh, komt echt wel aan in uh, het Aziatische. Daar uh, leren ze wakker van. Let maar op. Het is 13-3. Ja, Nederland leidt in de vijfde inning tegen Japan. Ja, goed. Ja. Uh, We zitten hier allemaal nog even na te praten. Hè? Over het, uh, het bericht van uh, Frank Slek dus betrapt op een uh, vochtafdrijvend middel in de Tour de France. Het is uh, een middel dat kan worden gebruikt om doping te maskeren. We gaan er uh, natuurlijk uh, na negen over praten met onze uh, mensen in Frankrijk. Gio Lippens en uh, Sebastian Timmermans zullen ook wel aan de lijn krijgen. Ja, Steven Daleboud is in zijn auto gesprongen. Die is ook uh, onderweg, dus wij hopen dat we in de loop van de avond eh, meerdere reacties zullen krijgen. Want reken maar dat er in de tour nu een klein bommetje is ontploft. Dus nogmaals, Frank Slek, betrapt op een maskeringsmiddel. Tot zo. Radio 1 presenteert. Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's, nacht van de filmmuziek. Vier uur lang de spannendste. Ontroerendste.